Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden. Neem die hele familie mee. Op een lichtgevende reis, dwars door de tijd. Night Safari. Miljoenen jaren in een avond vol licht. Kijk voor tickets op bixenberg.nl de, de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Salary Ryan. Ja, ja, de week van de medailles tijdens de Olympische Winterspelen. En dat Zweden eilanden gaat weggeven omdat ze toch genoeg hebben. <laughs> uh, Ik eiland. <laughs> <laughs> week nummer 1 is afgesloten. Tijd voor het weekend. Ja, ja, zometeen hoor je welke DJ vroeger het liefst door zijn microfoon schreeuwde. Maar we beginnen de show van deze week met Fisher. Dit is Rain. Hij staat op Edria. tijdens... Live, sets een duidelijke rolverdeling die over de mic praat om het publiek op te zwepen. En is er dan nog een verschil in te merken per persoon? Je roept ja, al nee. Uh, absoluut geen, uh, geen duidelijke rolverdeling. Ik pak nooit de mic, toch? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, klok, de laatste nee, tijd minder, moet ik zeggen. Minder? minder? Nou, nou, ik vind ja. dat de muziek toch meer het werk moet blijven doen. Ja, nee, zeker waar. Maar jij bent wel degene die hem, uh, het meest pakt. Ik ben eigenlijk alleen een, die hem pakt dus als ik vind dat het publiek jou uh, ja, verjaardag hey. moet vieren. En, dan ja. en je bent altijd op point dan? Gelijk raakt iedereen een gates uh, en een nou, gordel als het bekend onder de naam Carnage, en dat maakt hij ook wel waar tijdens zijn set. Voor hem was zijn microfoons het belangrijkste voorwerp, want ik vond het maar al te leuk om daarmee het publiek op te hypen en wat Moschwitz te veroorzaken. Inmiddels is het dus Gordo, en die hoor je nu samen met René Zonneveld. Dit is een Loco Loco op 538. Van je weekend. Met Sunny en Ryan. 538 Salam Giriya Up in the sky, eating this, shit, Chinese surf work, work it out, huh? Let's, let's work it out. Work it out, huh? Let's it out. Work it out, huh? Let's it out. Work it out, huh? Let's work it out. money on the line. You should I black on white, just like a Can I be on chill without the lights? The I got a bag that goes with this bag. I got a walk that goes with this I got a walk that gives you the flash. You chance to get the bag. Snake, park, snake, park, snake, park, snake. John, featuring the runway. En dat brengt mij toch, toch wel een van de leukste momenten tijdens deze show. De AAA-track. En Ryan heeft weer een hele lekkere geselecteerd. Ja, tuurlijk. Dit moesten we wel selecteren. Het is een eentje van onszelf. We gingen eigenlijk twee jaar, drie jaar geleden, is het, in nee, Brino, maar, twee jaar geleden in Sao Paulo de studio in met Bruno Martini. En toen begonnen we aan deze plaat te werken. Ja, de, de, de energie in de studio was eigenlijk, ja opbeschrijving dat erbij moeten zijn. Het heeft even geduurd en toen kwam Mr. Carleons Brown. Die hoorde dit en die zei ik wil op deze plaat. En daardoor is hij ook op het album gekomen die uit. Dus Amazon Project. Je hoort ons nu. Salut James nummer drie, featuring Brown, mijn channel. Bruna Martini, feature Brown. Bruno Magales, Reis Brasileira. op 5, 3, 8... En Bensi met nap. En daarvoor de AAA track. En ons samen met Bruno Martini, featuring Carlinhos Brown en Bruno Magales. Uh, Reis Brazilen noemen wij deze. Zometeen hoor je welke stap af het populairst is.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 5, 3, 8. Sunnery and Ryan. Ryan. Gaan we al het liefste uit op vrijdag of op zaterdagavond. Je hoort het zo naar muziek van onder andere Bonavique Sunday Routine. First, you gotta trust in the power of God. Listen to what they said. Listen, Our I... God. Derecht van Federico Het onderzoek blijkt dat de zaterdagavond de populairste stapavond is. Ja, maar ik heb toch de donderdag en vrijdag vind ik ook wel gezellig of zo. Ik vind maandag het maandag en ook wel gezellig. <lacht> Vaak omdat we de dag uh, erna, nou, dus de dag na zaterdag, geen verplichtingen hebben. En het wordt gezien als het perfecte moment om een lekker stoom af te blazen. Klinkt enigszins toch wel een beetje onlogisch... dat ik er toch op vrijdagmiddag juist je laptop dicht kan klappen... uit kantoor uit kan lopen en je dan kan zeggen dat je weekend hebt. Met onze track Friday Night proberen we die vrijdagavond... toch nog een beetje op te spicen. Echt een beetje te pimpen die vrijdag. Het is toch wel mijn favoriete avond, moet ik wel zeggen. Want deze ja, ja. avond is mijn favoriete okay. avond. Je hoort opnieuw 538. Zo'n de Gent Rijman-Channel, Friday Night. Ja. Country? Am trip, even here at all? Mm -hmm. Kinda of Lethargic and I knew I shouldn't have went to that place at all. Whatever was in my mind, my body pushed those thoughts aside because it just wanted to dance. It just wanted to fly. This was a funk decision. I even had funky premonitions of me floating around the room, passing flowers to all the boys and girls. Those roses and daisies and tulips and pace skies. Was it that time to trip? Or was I just hiding the sound of the speaker that was coming out the wall? Or was this just another dream? Am I even here at all? I see faces in the crowd and it seems like they're looking through my soul. Like I'm this invisible man who's trying to become whole. But scream to the top of my lungs, but no one seems to hear me. Maybe the music was just too loud. Maybe just hear me. This is our draw. 別當說 Si no lo tienes su manera Ella manda aquí Si no lo tiene a su manera Ella manda aquí Si no lo tiene a su manera Zijn we bijna aan het einde gekomen van de show van deze week? Ja, om 12 uur hoor je Lucas en Steve, allebei vader tegenwoordig. En uh, wij sluiten onder andere af met een DJ die de liefde voor muziek spreekt, woordelijk met een poplepel ingegoten heeft gekregen. Hij groeide op tussen de LP's van zijn vader en op die manier ontstond de liefde voor muziek. Ik heb het over With Our Work, die nu samen met Alfrenk hoort. Amami. Wij zijn er volgende week weer. Ciao! Watch what you play. Sonnery en Ryan. 53888. Boom, Lord, you're gonna take a lot. Mashi, work it. Strong with the character. Che, che, che, che. See, nothing, free man must eat They swear, no regret. Universe law, you can't fight, you don't work, you don't eat. Losers get nothing, ping, choping, garamma choping. Winners take everything, Garma shilling, <speaking> garamma shilling. <Spanish> Tellamo to ngangana nataka pesa. Tellamo moto ngangana nataka pesa. Pesa, pesa, pesa, pesa. Tiengalado, tiengalado, oh, tiengalado.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 Lidl Minis! Wij zijn de kleurrijke minis Van groeten en van vrij, Jullie zijn zijn vrienden Spaar nu bij Lidl voor gratis minis